Zoveel verhoeven met het NOS-journaal. Dat de verhuizing van Unilever naar Nederland niet doorgaat... is voor een deel te danken aan het verzet... tegen het afschaffen van de dividendbelasting hier. Dat zegt Paul Polman, de topman van Unilever. De oppositie in de Tweede Kamer is fel... tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Voor Britse aandeelhouders is die politieke discussie een factor geweest... om het voorstel om naar Rotterdam te verhuizen niet te steunen, zegt Polman. Om de verhuizing door te kunnen laten gaan, moest driekwart van de Britse aandeelhouders ervoor stemmen. De Congolese arts Dennis Mukwege en de Jezidische mensenrechtenactivist Nadia Murad krijgen de Nobelprijs voor de Vrede. Het Nobelcomité prijst de twee vanwege hun inzet voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden. Mukwege behandelt als gynaecoloog slachtoffers van seksueel geweld in Congo. Murad overleefde zelf seksuele slavernij onder Islamitische Staat in Irak. Ze ontvangen met de prijs samen een bedrag van omgerekend 860.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar de internationale campagne... voor afschaffing van nucleaire wapens. De gemeente Moerdijk is bezig met een grote schoonmaakactie... rond een parkeerplaats langs de A16... In een maisveld bij de parkeerplaats ligt veel afval en achtergelaten kleding. Van Albanese die er korte tijd bivakkeren. Ze houden zich schuil in het veld in zelfgemaakte tentjes... en wachten op een kans om in een vrachtwagen te klimmen. Ze proberen zo als verstekeling in Engeland terecht te komen. Met de schoonmaakactie wil de gemeente voorkomen... dat er in het veld een tentenkamp ontstaat. Bondscoach Ronald Koeman heeft vier nieuwe spelers bij het Nederlands elftal gehaald voor de wedstrijd in de Nations League volgend weekend tegen Duitsland en het oefenduel daarna met België. Het zijn Arnoud, dan Juma Groeneveld van club Brugge en de PSV's Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. De keuze voor Dumfries is opvallend, de verdediger maakte geen deel uit van de voorselectie. Het weer nog veel zon met wat hoge bewolking. Blijft droog, het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, met ochtends ook veel zon. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het goed vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is ruim een uur. En daardoor weer aansluiten op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voor het knooppunt Velzen staat 6 kilometer. En alleen dat ook kost je 20 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 So, so high, strek mijn inschein in de Novo-Line. So high, so, so high, auch zu, ich gehöre in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch, ich bin unterwegs in de Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch, ich bin unterwegs in de Late Night. All night, wir spielen Fortnite, hang op de coach und Drake more life. All night, wir spielen Fortnite, hang op de coach en Drake more life. Ze wil weten wo ik ben. Nachts unterwegs, ik geh immer all in. Ze wil immer stalken, doch ik weiß sie ab. Denk niet aan morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie wil met in Benz sein. Sie wil gang sein, sie macht gangs signs. Doch sie blendet die Mac lights. Living fast life, zit in de S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie wil um die Welt reizen. Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Dan, ich muss geld machen. Zo so high, zo, so, zo so high, steek mijn inschein in de Novo-Line. Zo so high, zo, so, zo so high, Augen zu, ik ga in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie willen FaceTime. Doch, ich bin unterwegs in de Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie willen FaceTime. Doch, ich bin unterwegs in de Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hijging op de couch, hör een break more life. All night, wir spielen Fortnite. Cooler Break Molers, Grey Flex, der Jack hält mich schwach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind nach bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühl mich wie Elvis. Mein Kopf ist warm, dass ich bin zu loco. Ich vergesse dich mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns so letzte Monat gesehen. Ich bin wieder doch Rabatte Loyalität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 Hang me de coach und Drake More Life. Hold night, we spielen Fortnite. Hang me als de coach und Drake More Life.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 First time to flip stage, time, flip stage, to flip the to flip stage, to flip stage, to flip stage, you flip stage, to flip stage, to flip stage, to flip stage, Big black sky over my town I know where you're at my bitch She's you are.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 From the sky, but a song for birds to sing. Oh, I ask of you, yeah, just one thing, baby, just one thing, just one thing. And only in love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 I mean,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 Zagen dat snel opgaan in de druk We waren te naïef. het is mislukt We waren te naïeve, het is mislukt Diepen op de vlucht We waren onze de op de vlucht